De ME in Amsterdam heeft een vechtpartij voorkomen tussen Ajax en Feyenoord supporters. Er was informatie dat leden van de harde kern van beide clubs elkaar wilden opzoeken. De supporters hadden zich verzameld bij een café. De ME controleerde er iedereen op wapens, maar die werden niet gevonden. Wel werden drie mensen opgepakt die zich niet konden legitimeren. Vanmiddag speelt Ajax tegen Feyenoord. Daar mogen geen aanhangers uit Rotterdam bij aanwezig zijn. Het politieke klimaat in Nederland wordt steeds grimmiger, dat zei premier Balkenende gisteren op het CDA-congres. Voorbeelden zijn volgens hem het weglopen uit een democratisch debat of het discrimineren van hele bevolkingsgroepen. Er komt volgens Balkenende een politiek heftig jaar aan, met onder meer gemeenteraadsverkiezingen. Op speculaties over een mogelijke overstap naar Brussel wilde hij niet ingaan. Israël doet ongekende concessies ten aanzien van de nederzettingenpolitiek, dat zei de Amerikaanse minister Clinton op een gezamenlijke persconferentie met de Israëlische premier Netanyahu. Israël stelt volgens Clinton een duidelijke limiet aan de bouwactiviteiten. Een totale bouwstop van nederzettingen is niet langer een voorwaarde voor het hervatten van vredesonderhandelingen, vindt Clinton. Premier Berlusconi van Italië moet eind deze maand terechtstaan als het corruptieproces tegen hem wordt hervat. Berlusconi wordt ervan beschuldigd een Britse advocaat te hebben omgekocht in ruil voor valse getuigenissen in een fraudezaak. De advocaat werd al eerder veroordeeld, maar Berlusconi was als regeringsleider tot nu toe onschendbaar. Nu die onschendbaarheid een paar weken geleden is opgeheven, kan het proces worden hervat. In Londen is deze nacht gevierd dat de Olympische Spelen over precies duizend dagen beginnen. Op een groot scherm wordt vanaf nu afgeteld tot de openingsceremonie. Ook was er veel vuurwerk. De voorbereidingen voor de Spelen in 2012 lopen voorspoedig. We liggen zelfs voor op schema, zegt de organisatie. Het weer nog, vanochtend nevelig. Later vandaag veel wind en regen aan de kust tot windkracht 7. Het wordt vandaag ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 you're such a bad thing. Okay. Standing there all alone, looking so good oh, to me, baby. Can't do no wrong, hey baby. Put your arms around me. Set my world on. There ain't never gonna be nobody like you baby But honey that's no lie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 Maar willen het niet zijn? Ik ben mezelf niet door al die jaren nooit geweest. Ik ben de schoenmaker.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 Ik mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet geweest. Ik ben nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest, op al die jaren geweest. Ik ben mezelf niet nog nooit geweest. Oh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 Het is ZFM. face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no one home but you. Beside you all the way, if the world. Promis Tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, promis Tu es faux tout tout